Even nu. Freddy van met het NOS-journaal. De regering van Jemen en de zuidelijke separatisten hebben een verdrag gesloten om de macht te delen. Het akkoord moet een einde maken aan de gevechten tussen de regeringstroepen en de separatistische zuidelijke overgangsraad. Die volgden eerst samen tegen de Houthi-rebellen, maar sinds 2018 tegen elkaar. Door de deal kan de regering van president Hadi terugkeren naar de jemenitische havenstad Aden. En de overgangsraad krijgt een aantal zetels in de regering van Jemen. De ondertekening van het zogenoemde Riyad-akkoord werd uitgezonden door de Saoedische staatstelevisie en bijgewoond door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De straffen voor ernstige misdragingen in het verkeer worden volgend jaar verhoogd. Ook de Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat onder meer de maximale straf voor gevaarlijk rijden van twee naar zes maanden cel gaat. Ook als er geen letsel is en de straf voor bijvoorbeeld rijden onder invloed wordt verhoogd van drie maanden naar een jaar. Bijna alle omwonenden van de Onze Lieve Vrouwen geboortekerk in Hoogmade, die gisteren werd verwoest, mogen weer naar huis. Bewoners van zes huizen moesten gisteren hun huis uit... na de felle brand in de kerk. Alleen de bewoonster van de pastorie kan nog niet terug. Het kerkbestuur kan nog niet zeggen of de kerk herbouwd gaat worden. Schade-experts hebben nog geen onderzoek kunnen doen. Wel blijkt uit onderzoek van een constructeur... dat de toren- en de rechterzijgevel van de kerk nog stabiel zijn. En de stroomstoring op Curaçao is voorbij. Gisteren ontstond kortsluiting na een explosie in een transformatorhuis. De aansluiten van de stroom duurde zo'n 14 uur. Hoe de explosie kon ontstaan wordt nog onderzocht. Sabotage is mogelijk, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het weer. Voorlopig regent het. Later vannacht trekt de regen weg. Morgen in het zuidoosten nog wat regen. Later overal een enkele bui. Het blijft wisselend bewolkt en het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland nog bij elkaar 25 kilometer file, maar toch nog behoorlijk wat vertraging. Dat kwam door de ongeluk op de A10 de ring west richting Zaanstad. Er was een tijdje de Koentunnel dicht, daardoor is vastgelopen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knopen de Hoek en Amsterdam sloten 5 kilometer, 40 minuten vertraging. Ruim drie kwartier extra voor de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knopen de Raasdorp en de aansluiting met de A10. En op de A10 west zelf tussen Amsterdam Vaart en knopen Koenplein een half uur onthoudt.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 Lopen met Loogman. Een wandeling door de waterleiding Duinen in Zandvoort. Nou, we staan hier bij, uh, <lacht> bij het uh, Pannenkoekerist. Goedemorgen. Goedemorgen aan de Duinrand. Uh, ja. nou, wachten op de mede-wandelaars.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 De kleinzone van, uh, van Kees. Nou, ja, we gaan wel even haaien. Ja. Ja. Hoe is het, Kees? Lekker. Ja? ja, ik heb even de weg geluisterd. Oh ja, hoe vond je het? Ja, leuk. ja we, nemen, we nemen er nu ook weer een op. Kijk, er staat er eens. Hè. Dat is een flinke jongen. Kijk ja. eens ja. Nou, dichterbij kan je niet komen, hè. Kom eens, kom eens. Nee, ze komen niet hè, ze luisteren niet. Ze spreken denk ik geen Nederlands. Uh -huh. niet Duits. Het zijn uh, duinherten. Kom, zullen we een appeltje geven aan Kijk Dat cool. vindt hij wel lekker. Het is druk, zeg. Vandaag hebben ze dit seizoen nog niet in dorp gezien. In dorp hebben we nog niet gezien hè. Nou, dat is maar beter ook. Ja, dat is zeker beter. Het is echt wandelweer hè. Kees heeft een pet op. Hou we het droog vandaag jongens? Ja. Dan is het... Uh... Ik zag morgen drie zwaluwen voorbij komen en ik had oh, dat is anders <laughs> Drie zelfs. Ja, drie amateurs we er zijn, hè. Oh, Moeten we drie In een bepaalde formatie, dat blijft het wel. Jij bent toch wel wijs daarin, hè. Ah, is dat maar... is een stukje ervaring. Denkhuis uh, Huis Almanak, hè. <laughs> Dit jaar de 450-editie, zag ik. De Almanak van Johan. Ja, <laughs> ja nou, het 450 jaar hebben ze het ding al uitgebracht. Die, die Almanak? Ja, enkehuizen Almanak. Ja, dat even een stuk, stuk, stukje te lezen. Wat 50 ja. jaar. Ja. Wat, Wat is Dat is de enige nog die er nog bestaat. Ja, ja, ja. Vroeger hadden alle grote plaatsen er wel eentje. Ja. Vandaag ja. ja. niet. Ja, zo. zo, zo. Haarlemmerolie. Ja, almanak. Ja, Amsterdamse drinkwater. Dat soort zaken.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 Running against the wind And the years rolled slowly past And I found myself alone Surrounded by strangers I thought were my friends I found myself further and further From my home and I I guess I lost my way, never rode so many roads, I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed. Wil je niet uh, dat uh, joker erbij is? Nee, ja, die komt maar door zondag. Hè? Nee, hè? waarom niet? Uh, hij uh, gaat het geloven. Uh, Wachten mag niet oh? werken. Oh? Nee, ik ga uh, niet. Uh, ik zondag uh, anders Ja, dat kan. Dat, dat kan, dat Nou, Ze hebben een uurtje. Was het nou een uurtje meer of een uurtje minder? Een uurtje meer, hè? Dat gaat terug. Oh ja, We hebben een uurtje meer. Nou ja, dan kan je het best, uh, best oppakken. Lijkt mij zo. Maar ja, je weet het niet, hè. We gaan rechtdoor, hoor ik. Gaan Nee, we gaan toch nee, hierin. Nee, Weinig, hè, het, uh, vandaag? Ja, in het bos. bos je zit het in het bos nu? Dit is in het bos? Ja. En, nog niet zoveel herrie. Is het beurle nou afgelopen? Nog, uh, nog een wijken. <laughs> Ze hebben de agendas getrokken. Die jongens doen nog een week te houden mee op. Jongens, blijven jullie wel een beetje bij de ploeg? Want straks, zijn, straks is ze huilen geblazen. Kees en consorten blijven een beetje achter. Ik weet niet hoe het komt. maar uh, Ik wacht wel even op ze. Maar ik heb heel lang met die stokken gelopen en nu kan ik het zonder. Ja, dat vind echt. Ja, het schijnt heel goed te zijn. Ja, want met dat vrouw moet je ook zo hebben. Voor de stabiliteit? dat niet. De stabiliteit. He? Ja. Ook voor die twee stokken. van die twee stokken. Ja. ja. Wat de mensen die meemaakt, hè? Hè? Huh? Wat maak jij allemaal mee? In mijn leven. Wat heb, je, wat heb je vakantie? Ja. Morgen ook? Nee, morgen is weer school. En waar zit je op school? sint michel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 Um, bij Zetfeest aan Dijk, dat is tegenover de school. Oh, dus jullie hebben altijd ruzie met AZ? Nee. Je moet wel uitkijken als je daar, als je daar voetbalt, hè? voor het dak. Ja. Het <laughs> dak stort in. Ja. Heb jij nog gevoetbald vroeger? Nee. Geroeid en gehonkbald. Geroeid? Maar voetballen was je geen Op de Amsterdamse Bosbaan? Nee, nee, in de grachten. Oh ja? Ja. Met school, met het Nuklaas Lyceum ging het wel lekker. Toch uh, leuk. En een vier met stuurman. maar. was <laughs> dat <Ja>. toch. <laughs> Moet je altijd keurig gelijk. Ja, ja, En de in deze schieten. Ja. Prachtig ja. ja, Goed, hè? Ja. En dan echt zo'n het oefenen ongeleid, Ja, ongelooflijk. een ja, leuke de sport lijkt me. Ja. Ik heb het nooit gedaan, maar. Ik zag laatst dat ze een proef gedaan niet allemaal tegelijk. Dat ze dan nog meer snelheid kunnen krijgen. Oh yeah? x Ja, dat heb ik gehoord, ja. Of tenminste zag ik op tv, het ziet er wel heel rotzooierig uit. Ja. Ze zeggen dat het nog, nog harder gaat. Ja. Nee, dat klopt. Hier zou je toch ook wel lekker kunnen, kunnen, kunnen roeien. Je hebt wel de ruimte ervoor en hey, je hebt geen regenlijms <laughs> Worden ja, van de week ja. <laughs> nachtvol? Meer druk, hè, Kees. Nee, van. Kijk uit jongens, hier kan het glad zijn. hè? Mensen met uh, muiltjes zonder zooltjes, die gaan, die kunnen er nog wel eens, <laughs> nog wel eens uh, problemen aan ondervinden. Het is toch of je in een ander land zit, als je, als je dit zo ziet. Ja, prachtig. Het is een soort van, van uh, steppen. Ja. En of je in Oost-Rusland loopt. Nou, ik zag laatst uh, die, uh, hoe, hoe heet ze die Engelse, van uh, <laughs> naam. Weet <Ja. laughs> je wel, die... Uh, ah, die van Die uh, India, ja. <laughs> Die blonde van... Uh, nou, ook, die, re re die reisprogramma's voor de BBC maakt. Ja, Joe and Alumni. Ja precies, Joe and Alumni. En die reizen daar door die Oezbekistan en alles. En dat vind je altijd, denk ik, oh, oh, er is ook altijd Keet in narigheid. Het zijn mooie landen. Ja, je he? He? prachtig. Wat weet je, weet je ziet. Ja. Zo geweldig mooi. Ja. Oude kerken, toen 80 ja, Zo verschrikkelijk mooi. En zij is ze leuk hè? Ja, zij is ze goed. Ja. Ja. En ja, inderdaad ja, toch leuk. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, ze, ze hebben daar toch bij de BBC een soort van neus ja. voor. Ja. Weet je zo'n Kim Wilde, die zanger is, ja. die, die heeft uh, uh, uh, jarenlang een, uh, een tuinprogramma gepresenteerd voor de BBC. Oh, Met veel succes. Kijk, ja. nee, Johan, Johan is heel goed in beurlen. Ik wil zo twee weken geleden, stond ze na te doen. Ja. ja, maar er werd wel gevochten of niet. Ja, we hebben het wel gezien. Nog sterk, ik heb het uh, op film staan. Nou, ja, toen waren jullie in één verdwaal. Ja, maar. Wat zei je kees? Nee, toen waren Bob en alleen in één verdwaal. Jullie waren in ja. vertrouwd? Ja. ja. Wij waren. Ja. Ja, waren, waren ik hadden de helikopter moeten. Nee, maar je had ook een keuze. Kom, gevaarlijk, hè? Toch, mijn helikopter stond er op scherp. De strijd wel op. Maar alleen is een beetje bang voor de. Dat is geen zin, je niet doen. Nee. Nee, dat begrijp ik. Niet. Ja. Geen zin, moet je niet doen. Ja. Kijk, daar loopt er weer een. Het lijkt wel in deze periode dat ze niet bang zijn, hè, die beesten. Nee, ze zijn helemaal niet bang.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 Formule ja. 1 vlag? Ja. ja, Formule 1. ja, ja vlag vlag. wordt goed. Waar ja. heb je hem <laughs> Zij, uh, dus Zij een, staat in Zandvoort. Een vlag. Hier is ja. Voor de helft. Zij is de vriendin van ja. De ja. die... Um, de race. De, de, Maardig, de maarten Karsler. Die, die een leuk. strandtent had. Ik was wat de leuk. eerste die... het had Tentje tentie gezet. Ja. Ik belde ze ja. op. Ik zeg wat ik wel zo'n ding wil hebben. Ja. Nou ja, de eerste terugpoef dus komt volgende week. En dan bel ik je nog even. Maar we hebben helemaal geen mogelijkheid om een vlag op te hangen. Nee. Jij hebt je bekon. Jij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 Maar uh, en die die, die, die poster ja. en die poster gaat heel uh, die gaat heel hard. Ik zie steeds meer mensen ja. hebben die poster Kortie. voor het raam. ontworpen? Uh. Ja, Leo heeft het ontworpen. De uh, zijn initiatief van ik ben voor gewoon om dat negatieve ja. Ja. geneuzel even ja. de kop in te drukken. <laughs> ja toch? Want die man die. Die, niks meer die, die, die, ra niks meer die rare man die. die, die, ja, die in, in, hij stond in de telegraaf, die zijn piss op. Vandaag is Ja, hoe uh, heet uh, ja, je ook? Hij is een oude wethouwer van, uh, van uh, Heemsteden. Oh he? ja, Griekenwijkhuizen. Ja, dat ja. Die ken ik heel goed. Echt waar? Ja, serieus. Nee, de, van die, uh... Dat is die ja, zijn pisser Ja, ik ben wolken. Nou, ik niet. Ja, nou, wij niet meer. En dan schrijft hij, dan zegt hij van, uh, nee. weet je wat ik doe? Ik blijf net zo lang uh, uh, uh, uh, uh, uh, tegenstand bieden, totdat het uh, echt vertraagd wordt. Ja, dat is, dat... denk Volk ik maar... telegraaf van nu? Nee, van twee weken geleden.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 En dan komt er weer een, een, een kwartelduifje. Uh, ja, en dan. Uh, ja, nou... ja, de duinhagedisje van Dat is ook een ja, van ja, de. Ja, die we vorige week Ja. Dat is ook een van de beschermde diertjes. Jawel, maar die moet je daar weghalen. Die zet je lekker hier neer. Ja, dat zit hier. Nou, ik ja. ben niet tegen ze Ik ben alleen tegen het geluid Echt waar? Ja. vind het juist leuk. There's something happening here.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 And to carry inside, mostly saying "booyah" for our side. It's time we stop. stop. Hey, what's, what's that sound? sound? Everybody, look what's going on. Wij sound woonden vroeger in Noord. Nou we hadden er nooit last van hoor. Nee. Maar goed, toen waren we jong. we gingen ook naar Cequinet, ja. Ja, precies. bij ons thuis ging goedemorgen. Ja, ja, zij blij, wij blij, ik blij. Ja, maar dit, is, dit zijn maar een paar dagen. Nee, elke dag er... Ja, dit is veel. Ja, dat is er veel geluid over. Dat is de blekermolenschool. Ja, is elke dag zo'n een eigenlijk. Ja, ik vind het wel leuk klinken altijd. Ik voel het Ik ben bij Blood.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 Ja, wij ook. Maar stonden jullie je er nou helemaal niet aan nee. nee. Ben ik echt, ligt echt aan een beetje aan jou. Ja, ligt een beetje hey, maar aan jou. En jij bent gevoeliger. Dat is het. Even. Je hebt gewoon een relatie met die hoor. Oh, en dan krijg je dit. Maar ik ken niet zoveel mensen die tegen het circuit zijn, zandvorters. Nou, ja. Ja, ja, maar dit is een. een... De ja, maar daar, dat ja, is, is ook de, de enige waar ze tegen zijn, denk de ik. Nee, het heeft ook te maken met natuur natuur, natuur en uh, stikstof, de CO2 de stikstof. Nee, dat uh... is niet Nou ja, zij woont er het hele leven. Dan mag je tegen zijn. Je mag tegen zijn, maar je mag het niet zeggen. Nee, dat vind nee, ja, ik vind ook. Je mag het ja. denken, je mag het op een briefje schrijven. In je zak doen. In de kopkast hangen. Of als je later niet meer beter vindt, ik was tegen. Wij zijn voor. Maar je mag er niet openlijk over praten. Nou, ik denk ook dat er meer mensen voor dan tegen zijn hoor. dat Ja. Als er al hoeveel uh, kaarten zijn verkocht, dat is toch bizar? nee. meer. Veel meer, ja. Nee, aanvragen zijn er geweest. We moet die kant op, hè? Dan ga je terug. Ja. Maar langs het water. Alweer langs het water, dan moet je tussendoor. Ja, dus natuur voor het Dit wordt een uh, echtelijke ruzie. Ja. Ben ik bang, ik Johan? Ik zal wel die man want met rennen ga je altijd zo. Met ga je zo. We zijn niet getuigen van een echtelijke ja, ja, discussie. Ja. We moeten even op Kees wachten. Die... Oh, we wachten oh, okay. even op Kees, jongens. Okay. Ja, oh, Want het is ja. natuurlijk uh, wandelen zonder Kees. Ja. Ja. En we krijgen nog een snoepje zo allemaal. Oh, ja, daar denkt daar niet echt over. Ik hoop dat hij er genoeg bij is. Zij hier te wachten op een snoepje. Ik sta eigenlijk te wachten op een snoepje. Ja. Ik snap het. Je begrijpt het hè? Ja, wij werken Ja, wandelen zonder snoepjes. Uh, dat doen we niet meer. Daar zijn we ooit een keer mee begonnen, maar ik ben er klaar mee. Heb je hebt een druppel aan je neus? Hebben nog snoepjes, kijk vandaag. Een druppel aan mijn neus dat krijg je met die kou. Heb je er genoeg, hè? Kijk eens even. Oh, oké, lekker. lekker, oh, Kees, lekker. Helemaal, lekker oh, daar zijn ze weer hoor. De, ik hoef die, dankjewel. de eclair stoepjes. Van Treffin. Ze zijn heerlijk. We doen hier geen koekjes, jongens? Ze zijn echt hè? dat de Dat is lekker. Zo'n heerlijke cracker. Maar Maar lopen nou goed, Johan? Ik zit al op de vier kilometer. Wat is het water helder, hè? Ja. Niet normaal. Wordt dit, wordt dit water nou nog gezuiverd? Meent jij dat? Ja, dit, dit, is water, oh, dit is gezuiverd water. dit is gezuiverd water. Dit komt gewoon uit het IJsselmeer. Ja. Dat hier die bek allemaal in. Meen je dat? Ja, want het is vroeger is dat geldt. Het, het IJsselmeer wordt het gepompt. Ja. En dan gaat, hier wordt het juist gezuiverd, zodat het uh, hier zakt. Uh, en uh, en dan gaat het naar beneden en dan gaat het erop pompen. Dus, ja, ja, ja. Dan het zomer, hè? En dan wordt het gezuiverd door het zand? Ja. ja. ja. Waanzinnig. Maar het is ook zo bizar helder. Nou ja, je hebt geen algen, Niks. Nee, Nul? Nee. Nou, elk slootje of dingetje Ja, als, uh, algen. Eén, nou Ja, ik... Twee keer vissen, echt vissen. Ja. Vissen uit vissen? Ja. Nee. Nou? Nee. Ongekend. Zou je dit gewoon kunnen drinken? Denk wel, hè? Jongens, ja. gaan ze even drinken. Ga ze even drinken. kan je daar uh, <laughs> Hé, hey, maar Ger, uit, die, uh, bij, er zijn ook steeds meer mensen die bij de, bij de ingang van de water en ja. duinen waterflessen vullen. Voor? Ja. ja. Oh. Ja. Is dat gezonder? Ja, dat is... Er dat, dat, ja, zit dus geen, uh, geen uh, rommel in, hè? Wat dat geloven mensen dan? Wat ik er toegevoegd? En ze verkopen dat flespa? Ja, dat is ja, waar. Nou ja, dat de water uit de kamer ja dat, komt uit Heemskerk. ja, dat komt bij ons uit Heemskerk, dat komt niet uit hier. Oh, meen je dat? Uit Heemskerk? Dit gaat naar Amsterdam. Daarom heet het ook de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar het is toch raar dat wij daar geen water van krijgen? Nee, Hé, ik hoor dat er een slangetje moet liggen ergens binnenkort. Ja, we gaan. Zelfs een laag slang. Ja, ja. ja. Na, wij, na, na, na, meer of minder water. Na, water, ja. Uit de water. ja, niet wat, hè. Ze accepteren niemand een op kan Ja. Ja, het is dus ook alweer. Misschien dat we die uh, azijnpisser kunnen ja, inhuren. We kunnen overhaal. We kunnen overhaal. <laughs> Ga je net Why can't we be humble? Like the good Lord said. He promised to exalt us. But no is the world. How men be so greedy. When there's so much left. All things that God given they all happen Trouble. Let morning sobbing cease Learn to help one another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 Maar dat is wel eens leuk om een keer naartoe te gaan in Heemskerk. dat waterzuiverings... Ben je er wel eens? Ja, we moeten een keer rondleiding gaan. Oh ja? Gaanzinnig. Waar heb je rondleiding gehad? Bij, bij de waterleiding in Heemskerk. Want ons water komt bij het Heemskerk. Maar waar, waar, waar, waar komt dat dan vandaan? Nou, ze vangen het op in de duinen en hebben ze een soort van die... Nee, maar ik mee... Vangen ze het op uit de lucht? Ja. Bij regenwater? Ja. Hoe meet het? En grondwater, en dat zakt dan weer door, de, ja. door het zand. Naar beneden. Dat zakt het in het systeem, en dan komt het weer ergens uit. En Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat hier en dan gebeurt: gaat het door filters, filters, filters. Ja, ja. Grappig. En dit is, dit is ook eigendom van Amsterdam. Hè? Het, het, het wordt steeds uh, vreemder, want uh, dan heb je medicijngebruik. Wordt natuurlijk heel veel medicijn uh, door urine ja. Ja. Zeg maar, uh, in het grondwater tere ja, maar komt er terecht. Het zijn al die verdovende middelen. Ja. En dat, ze, dat schijnt in Amsterdam dat. dat, dat het, daar hebben ze dan een test gedaan. Dat. Uh, nou, dat zo. Ik weet niet wat het percentage er is. Er was wel een heel artikel over in het parool. Dat is echt niet normaal hoeveel uh, drugsresten uh, ze dan vinden in de urine van de, van de Amsterdammers. Daaraan kunnen ze dus zien doen ze testen. Daaraan kunnen ze zien hoeveel procent er uh, daar, daar aan drugs gebruikt wordt. Vooral uh, cocaïne schijn je dan heel erg kunnen traceren. Dat is toch helemaal niet zo gezond? Dat is niet zo gezond. <lacht> <lacht> nou ja, maar in, in mijn urine vinden ze het niet zomaar zelf. <lacht>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 En bij ons in een appartement wordt het lastig denk ik. Maar ja, nou, ik heb al de, de, de onderburen al een keer met een waterprobleem opgezadeld. Ja. Ja. <laughs> en toen uh, had ik een uh, nieuwe douche uh, gemonteerd. <laughs> Die hekte een beetje. Oh. <laughs> Dan heb ik hem eraf gehaald. Maar er zat zo gat in de muur. <laughs> dat, dat, dat, dat water is allemaal via de muur naar beneden gegaan. Maar ja, we hebben het weer opgelost. Zijn we hebben het opnieuw laten stukken bij hem? En zo hou je. Hou oh, je voor je buren nog een ja. beetje tevreden? En dat is niet onbelangrijk. Dat zien wij wekelijks bij de Rijden Rechter. Oh, die Rijden de Rechter. Een briljant programma. Oh, Ik I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.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 Deze aflevering. Ja. De maar, uh, ik heb keer maar geen paddenstoelen gezien. Geen paddenstoelen, die zijn ook allemaal uh, nee, opgegeten. Die zijn ook allemaal weg. Nou, misschien komt het door die klok toch hoor. Dat je we moeten maar een kaart kopen, dan kunnen we naar de puntjes plaatsgaan. Uh, ja, dat is misschien ja. wel een idee. En, uh, je heb nog een andere, die groeimaarsjeskop. Uh, ja, heb je ook nog? Ja, er is nog wel genoeg te doen hier. Ik ga het monument verder uitdiepen. Hm? <laughs> het vliegtuigmonument. Ja, ja. ja, maar dan moet, je echt, uh, dan moet ik je ook erbij hebben sowieso niet zo gek om ook een keer erbij te zijn. Nee, maar ja, die gaat. Ja, ik... nu op vrijdagmiddag gaan we, hè? Ja, ja. Of rond de ochtend. Jongens, we hebben de bal bij zich. Wow. Oh. Oh, we keepers. moeten bijna mensen hier doodgeschopt met een bal. Lopen wij wel meteen door, hè, Wij lopen meteen door, schat. Lopen we in de war met ons programma. Ach, we hebben een drukke dag. Meid, meid, meid. Ja, dit was het weer. Ja, we hebben lekker gewandeld. We hebben lekker gewandeld hè jongens. Ja heerlijk. Hoeveel stappen? Maar we konden het eigenlijk niet Ik weet het niet. Nee, wel uh, 291 calorieën. Oh, dus je kan wel een gebakje en, nemen. Je kan een gebakje nemen. En we maar de dus tempo was wel een beetje... Bij 90, minuten 90 minuten gelopen. 90, 90. Ja, Zo. Ja, ik vanaf uh, huis hè. Sorry, je staat uitgedragen. Ja, 90 minuten gelopen. Goed jongens, fijne dag verder. Doei. Oké, bye bye.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 Love, hungry for just one kiss. Every raindrop I hear on my window pain, yeah. Beat so loud and clear. What just spelt your name? Hanging on when you belong to someone else Can't control the feeling Cause after all I didn't make myself Yeah. Last night I cried so hard I believe I caught a chill Can't control the vibration My heart just won't stand still Dames en heren, wij, wij wachten nog op de verbinding met het gemeentehuis. En tot die tijd rijden we gewoon wat muziek, zoals net Albert King. En nu gaan we door met uh, Elephant Sheralds en Louis Armstrong. Not this season.